Ja, daar staat Paulus nog met het briefje in zijn hand en buiten voet onverminderd de heksenbui.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 We moesten toch wachten tot de volgende keer? Ja, dat moesten we. Maar het is nou de volgende keer. We zijn al lang weer begonnen. Uh, uh, vertel me nou gauw hoe jij aan dit briefje bent gekomen. Uh, ja, ja. Uh, ik ben al een uh, En ik weet ook alweer. Dat dat briefje... Dat werd onder mijn zeur doorgeschreven. Dat heb je nu onder mijn scheerschoor gedaveld. Dus je bedoelt onder je de deur doorgeschoven. Maar nou wil ik wel weten wat erin staat. Nou, dat weet ik niet...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 Vannacht, klokken klok het, klok twaalf, het ja, lees ik dat nog goed? Ja, ja dat lees ik goed. Ja. Vannacht, klok het twaalf, kom ik bij je inbreken. En het is ondertekend door Eucalypta de heks. Goed, Nicky. Wat erg, hè? Natuurlijk is dat een list, hè? Dat kan niet anders. Waarom zou Eucalypta bij jou inbreken? Wat valt er nou te zoeken in een dassenrol? Niks. Allemeel niks. Maar ik ben wel erg ongerutst, ja. Ik durf niet alleen naar huis. Ach Paulus, zou jij me niet eventjes wel oprecht brengen? Wegbrengen? Ik jou wegbrengen? Maar dan moet ik mijn boom alleen laten. En ik heb Boerboerboer en Shalomo beloofd. Maar het gaat toch niet om jouw boom, het gaat om mijn hol. Ook schrijft zelf dat ze bij mij wil inbreken en niet bij jou. Eh, uh, Paulus, doe nou. Ga al met me mee. Ik ben zo bang. Ik durf niet in mijn eentje. Stil maar, ik zal het wel doen. Is het al twaalf uur? Nee, nee, nog niet. Maar het scheelt niet veel. We moeten voortmaken, Gregorius. Ik trek mijn regenjasje wel aan. Waar is mijn lamparantje? Oh, oh, hier. Joh. Afsteken. Oh, dat was een Russie best. nou. Toen nou gauw. Gauw, ja. De kunnen... Ik dacht wel dat vrouwens erin zou vliegen. Mijn moeite is dus niet voor niets geweest. We gaat wel een geheksen bij, heb ik ontketend. Alleen om de aandacht af te leiden. Nou, is mooi gelukt, hè? Ze zijn er vandoor, die sufkoppen. Ze gaan samen het hof van Gregorius verdedigen. Terwijl de kabouterboom onbewaakt is. De rest is een geledigheid voor de heen. Even kijken, de deur is goed. Cool, ja, hoor, de polis heeft de haast vergeten om die op slot te doen. Ik kan er zo in. Daar glipt. Eucalypta naar binnen. Haastig rommelt ze rond... in kisten en kasten. Ze kijkt onder tafels en stoelen. Dan klimt ze vliegend tegen het laddertje op... en komt zo in het slaapkamertje van Paulus. Met een paar stappen heeft Eucalypta... het kabouterbedje bereikt. Ze trekt de dekens weg en graait... onder de matras en dan...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 Ik had nooit uit mijn boom moeten gaan. Ik had de raad van Ooguburu en Salomo moeten opvolgen. Nou ja, je hebt mij veilig thuis gebracht En dat is ook wat waard. Ik ben nou helemaal heel niet bang meer. Des te beter. Wacht, ik, ik, ik blijf geen ogenblik langer bij je. Ik, ik moet meteen naar huis. Weg, hoopt Paulus. Zijn voetjes klatsen over het natte mos. Hoe dichter hij bij zijn boom komt, hoe meer hij vermoedt wat er gebeurd is.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 ...en staart moedeloos voor zich uit. Oh, wat erg. Het is weg. Mijn eucalypta is me te slim af geweest. Mijn kostbare levenswater gestolen. Wat moet ik nou beginnen? Ik zou hoeveel boeren en Salomo wel om raad willen vragen... ...maar dat durf ik echt niet. Ze zullen het me vreselijk kwalijk nemen dat ik zo onvoorzichtig ben geweest. Nee, paus, dit keer moet je niet op hulp van anderen rekenen...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 Gedaan. Nu ik het levenswater even in mijn bezit heb, kan ik meer toverkunsten doen dan ooit. Koningin zal ik worden. Koningin van het bos. Wel niet zo'n mooie koningin, maar wel een machtige. En ik zal mijn macht nou meteen bewijzen. Ik ga nu duidelijk een allerleukste verrassing klaar maken voor dat nare dikke kabouterkerertje. Hij zal het weten. <laughs> ja. Wat is mijn toverboek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 En Eucaripta zal toch vast niet verwachten dat zo'n kereltje dapper genoeg is om zich in haar eigen hutje te verstoppen. Oei. Als die Paulus eens wist wat hem boven het hoofd hing, het zou zo bang zijn. Maar hij weet gelukkig voor niks. Ik heb alle tijd om een doverkunst voor te bereiden. Wat zal ik nou eens van hem maken? Een kiezelsting. Beters. Een schildpad. Ja, hoe vind je dat? Goed idee, hè? Ja. Een alleraardigste inval. Ik maak van Pouwens een lekkere vette schildpad. Ik hou mijn boosje als huisdier. En daarna... Och je? Ja. waarom ook niet? Daarna kan ik altijd nog schildpadsoep van hem maken. Heerlijk! Schildpadsoep! Hey, jochie! Okay. Ik ga meteen aan de slag.